Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor veel Limburgers is het nog onduidelijk wanneer ze naar huis kunnen. Langs de Maas moesten vandaag duizenden mensen hun huis uit. Bij Meersen bijvoorbeeld, daar kwam water door de dijk. Het gat is dicht, maar Rijkswaterstaat inspecteert nog of het wel echt veilig is. Verslaggever Joris van Poppel. Als dat zo is kunnen die mensen van het dorp hier kunnen weer terug. Maar voorlopig zitten ze nog in opvang of zitten ze nog bij familie. Er is al gezegd dat het zal wat tot middernacht duren voordat er duidelijk is hoe precies de toestand hier van deze dijk is. In Roermond werden vanmorgen al mensen geëvacueerd. De maas daar is niet overstroomd, maar veilig is het ook niet, vertelt verslaggever Nicole de Vever. Nou, de mensen die hier nu naar hun huis komen kijken, die hopen dat het zo blijft, dat het droog blijft. Maar je ziet het water nog steeds stijgen. De autoriteiten zijn er ook niet gerust op, want vanavond mogen de bewoners in ieder geval niet terug naar huis. Evacuaties in Venlo, onder andere in het ziekenhuis, zijn nog bezig. Een verder stroomafwaarts zijn er in een paar dorpen dringende verzoeken om te vertrekken. In het zuiden kunnen de meeste geëvacueerden wel terug naar huis. Valkenburg werd zwaar getroffen, daar kunnen mensen langzaam beginnen met opruimen. Het water stond hier op mijn kniehoogte, de laatste keer dat ik in het huis was. Dus de hele vloer is omhoog gekomen, je hebt hier nu een hele golfvloer. Wat dus dit is, hier beneden is het niet leefbaar, want ja, de keuken die is ook... Uh, ik denk niet dat we voorlopig terug kunnen naar huis. Het Rode Kruis heeft een website geopend waar mensen in Limburg kunnen laten weten dat ze veilig zijn: ik ben veilig.nl en via de site kunnen ze zo snel familie laten weten dat ze oké okay zijn. In Duitsland zitten door het noodweer nog altijd meer dan 100.000 mensen zonder stroom. De netbeheerder probeert de ondergelopen elektriciteitsstations zo snel mogelijk te herstellen. Dat is deels gelukt. Het bedrijf probeert op andere plekken de stroom nu om te leiden en zet noodaggregaten in. De overstromingen hebben in Duitsland aan meer dan 100 mensen het leven gekost. Het weer nog. De bewolking trekt als het goed is vanavond weg. Vannacht kan het een beetje mistig zijn. Morgen veel zon met in de middag een paar stapelwolken. Het wordt 21 tot 25 graden. ZFM Verkeersupdate Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB Op de ring van Amsterdam is vanmiddag een ongeluk gebeurd Daardoor is de A10 Noord in beide richtingen afgesloten Dat duurt waarschijnlijk tot middernacht Het verkeer kan omrijden via de Koentunnel Tot zover de verkeersinformatie Zin in Zandvoort Is zin in ZFM Met nu, zie het. Wat een fijne beat, daar yeah, klopt. Dat is de nieuwe Swedish House Mafia. George Meer. Wij zie het. Love, you lost the faith in yourself, I found another loneliness, I'm thinking about you all the time, when I give my love to you, that's a crime, so many times, I've been watching you, and now I fell in love with you. Thank mm -hmm. Walls, all these walls around me Everyone's an empty page I was gone for a while But I learned to draw now Living in hypermania I see brighter days Free and lost of all anxiety Time is just a face I like can't satellite I can see it all so clearly Try me now I'll never turn around Oh, mocht je toch denken van Wat zijn dit voor fijne beats? Waar ben ik nu aan beland? Ja, See It Sessions Op jouw Steven stand voor twee uur lang De dikste beats Het eerste uur, DJ Dion Sidney Hier gewoon live in de studio en dan, dat tweede uur, van 10 tot 11, DJ J.K. Nonstop in de mix. Jij hoort het goed, gewoon echt live. Dus niet gewoon alleen de handjes in de lucht. En wel voor de webcam natuurlijk, maar voor de rest gewoon lekker. Mixing, mixing. En doen we niet alleen in het glas hè. Even voor de duidelijkheid. Zie het tot aan 11 uur, de dikste Beats. Met nu, DJ Dion Sidney. I'm behind that curtain Still the music takes me to the great unknown Standing still, the music takes me to We'll Met de nieuwste plaats van DJ Chester althans zijn alias Fair West. En zo meteen na het nieuws: verkeer. Zijn we nog een uur lang bij je met de Only, DJ JK? Meneer, tot het weer: Even keer. Wat 10 uur, DJ Dion Sydney.